Door een ontploffing in een codemijn in het noorden van China zijn twaalf mijnwerkers om het leven gekomen. Dat meldt het Chinese staatspersbureau. Het ongeluk gebeurde gisteravond toen zestien mijnwerkers in een schacht een muur hadden doorgebroken. Aan de andere kant van de muur had zich onder hoge druk gas verzameld, dat bij het doorbreken van de muur explodeerde. De Chinese mijnen zijn de dodelijkste in de wereld. Volgens officiële cijfers kwamen vorig jaar 3200 mensen onder ongelukken. In werkelijkheid ligt dat cijfer veel hoger. Het aantal veilingen op internet is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Sommige veilinghuizen hielden twee keer zoveel veilingen als vorig jaar. De stijging zou vooral komen door de toegenomen bedrijfsfaillissementen... waarbij complete inventarissen van bedrijven worden geveild. Ook bedrijven die snel geld nodig hebben, veilen hun spullen via internet. Verder is het aantal mensen dat spullen koopt via de internetveilingen verdubbeld.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 Verder uh, gaan we nog uh, veel uh, meer dingen doen. We hebben nog uh, kerstgroeten binnengekregen inmiddels. Mm -hmm. En die zijn nauwkeurig netjes ingesproken door uh, diverse mensen. Ja. Ook daar gaan we straks naar luisteren. Maar hier is weer een plaatje. Hier is Shula E and the Glamorous Live. Het is op ZFM. ZFM. Z.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 Dat jij helemaal geen kerst meer hebt daar in Spanje? is afgelopen finito. Dat is maar één dag hier. Jullie hebben twee dagen. En hier in Spanje vieren ze maar één dag. Oké, okay, maar ja, hoe is de kerst geweest Albertje? jan Dat willen we graag van je weten. Hoe heb je dat daar gevierd in Spanje? Nou, uh, ja, jullie zitten natuurlijk allemaal aan de, aan, de, aan de wildgerechten. Maar hier zit je dan allemaal aan de tapas. Kleine hapjes, uh, lekker goedkope witte wijn erbij.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 En uh, dus uh, hier gaat het leven gewoon weer verder. Kijk eens aan. En verder met de kerst, uh, vieren ze dat hetzelfde als bij ons? Met kerstversiering in huis en de kerstboom en uh, dat soort dingen? Nou, het is wat minder. Ik bedoel, je, je mist natuurlijk wel de mooie sneeuw die jullie mooi in Nederland hadden. Ja, dat hebben wij mooi gehad. Ja. En, uh, ik heb uh, gewoon lekker buiten in mijn truitje gelopen. <lacht> en uh, bij een gemiddelde temperatuur van 15, 16 graden. Heb je nog gebruik gemaakt van het zwembad, uh, Albert-Jan, of niet? Nou, hij, ik heb er dus <lacht> uitzicht op, maar... ik.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 Dankjewel Dank. Oké, okay, nou komt hij aan en we horen zo meteen wel eventjes of je nek. Pom 3, 2, 1, kom op Albert Jan. Appatjan! Ja, nou zingen ze voor hè gewoon. Uh... Ja, ben je jammer weer. Ja. Oh, Albertan. Ja, heel go ja, goed. ...met een gelukkig nieuwjaar. Ja, dat, bedoel ik, dat bedoel ik. Wat ben jij toch goed op? Uh, ja, nou, hou, hou eens op. Nou, maar Albert-Jan, kom maar lekker snel terug. Uh, hey, volg volgende week dan uh, zijn we er weer, tussen 2 en ja, vijf, met z'n uh, tweeën. Ik ben dus vanmiddag niet bij het werkoverleg, maar Maris komt wel. Oké, okay, oh, nou oké, okay, helemaal gezellig. Dus die neemt de 100 euro zwaar. Kijk, daar houden we van. Zullen we die uh, José Feliciano gewoon nog één keer er helemaal opnieuw in knallen? Ja, toch? Ja. Oké, okay, Albert-Jan, nog veel plezier en hey, tot uh, overmorgen, hè?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 Shine in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 Uh, een beetje een gouden oude plaatjes toch, Rob? Ja, tuurlijk. Heel veel gouden -oude, nou. oude plaatjes. En lekkere swingende muziek. Oh, en, swingend en, oud uit. En swingende muziek. En dan uh, tussen 6 tussen en 9 doen wij dat, met z'n tweeën. Mm -hmm. En van 9 tot half 1 dan uh, doet Maurice Mulder met uh, nog een uh, co-personator...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 Ja, nou, die gaat vast en zeker dan langskomen. Zo rond en nabij 12 uur. Denk ik dat was dat, wel. vermoed ik zou hoor. Dat denk ik zou dat zo wel. maar kunnen ja. gebeuren, Daan. Ja, Hier is Aba en Happy New Year. Ah, ah, ah, ah. Today. Now's the time for us to say... Hallo, ik ben Peter en Vanaf deze plaats wens ik alle luisteraars van ZFM hele fijne kerstdagen toe en een voorspoedig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 Rose. <laughs>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 Hij, hij, is, hij, is er van. hij is er uitgeteld ah, van geraakt, die George Verdom. Ah, ah, hij was vanmiddag een 4 <laughs> en uh, hij zag er niet uit. Hij of... zag er niet meer uit. Helemaal uitgeteld. Ja, echt maar hij ja. heeft er wel 100 te kunnen tellen en die heeft hij in Euro 2009 neergezet. En morgen gaan we die draaien van uh, 10 tot 6 uur hier op de Zandvoortse Radio. We beginnen met van 10 tot 12. Anders Zandberg, de oud-presentator van de Euro Breakdown natuurlijk. Gewoon lekker gaan luisteren naar zijn programma, zijn gedeelte tussen 10 en 12. Daarna tussen 12 en 2. Ja, het mag wat kosten. Jaapie Koper... Die zelf ook betaald, zeker? Jongen, jongen, jongen. De penningmeester is er aan van geworden. Dat kan, kan ik je bij deze vertellen. En uh, tussen... Tussen 2 en 4? dan? Tussen 2 en 4, Als ik nog een beetje bij stem ben, dan uh, zal ik proberen maar, uh, uh, uh, de plaats 50 uh, uh, uh, tot 25 Ik, uh, even af te ik, ik vind nou dat de penningmeester jou geen geld uh, mag geven aan. Nee, te... heeft hij ook niet gedaan hoor. Oh, is dat zo? Zo'n boef is het dan ook wel weer. Oh, oké. Okay. Uh, ik heb helemaal geen cent geen, geen gehad. Ja, maar, nou, nou, nou. Daar hebben we het nog wel een keertje over, ja. Ivo. Ja, dat komt wel goed. <lacht> en dan uh, het slot, hè. 25 tot uh, nummer 1. Die worden afgeteld door Josh van Dam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 Eerlijk mag ik zeggen nog meer de moeite waard. Ja, nog meer. Nog, meer. nog heel meer. veel. Het kan nog veel meer. Heel veel. Maar Rob, ik, uh, ik wens jou een uh, hele leuke avond straks. Ja, jij ook. Eet smakelijk. Ja, Dank je Niet en te veel uh, eten, want dan kan er niet meer bij. Nee, nee Een beetje rustig nee, dat doe ik <laughs> wel. Maar ik, uh, ik uh, wens je nog een heel fijne uurtje nog. Ja. Nou, en nou, ma dat mag mag wel ik ik, maak er iets moois van. Ja. En ik, uh, ja. Tot ooit. Dankjewel Daan. En uh, ik sluit me helemaal bij de woorden van uh, Daan aan. Dankjewel uh, voor het uh, meepresenteren vandaag. was gezellig. Graag gedaan. En dan gaan we nog even een sentimenteel plaatje aan het eind van de tweede uur draaien. Baby, don't go! Ga niet weg! Je, je, je hebt nog een bier op, hè? Nee, dat is waar. <laughs> nou, dat komt helemaal goed hoor. Hier is uh, close to als laatste voor vier uur. I a hand.